Reputatiecoaching, podcast nummer 70. In de podcast van vorige week kwam ik niet meer toe aan het nieuws dat het Google Web Spam Team onder leiding van Medcuts weer een spamnetwerk de virtuele nek heeft omgedraaid. Dus dat komt vandaag eerst aan bod. En vorige week heb ik een presentatie mogen geven aan een groep van tandheelkundigen over social media, privacy en gerelateerde onderwerpen. Tijdens die presentatie kwam voornamelijk de zorg naar voren over de privacy-instellingen van Facebook. Dus later in deze podcast daarover meer. En ik sluit de podcast van vandaag af met informatie over een online reputatieverzekering in België. Hallo en hartelijk welkom bij deze 70ste aflevering van de Reputatiecoaching Podcast. Mijn naam is Eduard de Boer, ook bekend als de Reputatiecoach.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 bestaat het risico dat Google op termijn de Google Plus pagina van je bedrijf gewoon verwijdert... inclusief alle content die je mogelijk de afgelopen jaren erop hebt verzameld. Dus, claim en verifieer je zakelijke Google Plus pagina voor het te laat is. Oh, en voordat ik doorga met de onderwerpen van vandaag. Een paar weken geleden in podcast 64 beloofde ik je te melden als ik nieuws had... over hoe lang het duurt voordat je bedrijf wordt vertoond op Apple kaarten... nadat je het hebt aangemeld op Yelp en TomTom -tom Places... Ik vertelde je toen dat ik op 3 december 2013 een bedrijf had aangemeld op Jelp en TomTom Places en dat die toen nog niet zichtbaar was. Nou ja, ik controleer niet dagelijks of de vermelding in Apple Kaarten is te vinden, maar ik zag 18 maart wel dat het bedrijf te vinden was op Apple Kaarten. En er wordt notabene ook nog eens als eerste keus vertoond. Grappig genoeg wordt de recensie die de tandarts in Culemborg heeft nog niet vertoond. Ook dat zal ik in de gaten blijven houden. Maar wat je hieruit kunt leren is dat je geduld moet hebben... en niet meteen wonderen moet verwachten... zodra je begint met het beter op de kaart zetten van je bedrijf. Deze vermelding op Apple kaarten duurt dus zo'n 3,5 maand... voor die online stond. Dan nu over op de onderwerpen van vandaag. Vorige week kwam ik er niet meer aan toe... maar toen werden de gemoederen op internet behoorlijk bezig gehouden... door een penalty die Google had opgelegd aan de service myblogguest.com. Dit is een site waar bloggers aan de ene kant en webblog-eigenaren die de behoefte hebben aan originele content... aan de andere kant elkaar kunnen vinden. De site wordt gerund door de in de blogosfeer bekende Nsmarty. Ik vertelde al eerder dat Google bezig is met een soort kweesten... of strijd tegen windmolens in de vorm van linknetwerken... en blognetwerken met foute bedoelingen... die daarbij de kwaliteitsrichtlijnen van Google overtreden. 19 maart tweeted Matt Cuts de volgende tekst. Today we took action on a large guest blog network. A reminder of the spam... Risks of Guest Blogging en dan de link ernaartoe. De eigenares van het weblog en Smarty tweet een paar uur later... Official, even though my blog guest has been against paying for links... unlike other platforms, Admet Cut's team decided to penalize us. Vanaf dat moment was de site dus ook nog maar amper te vinden... zelfs niet op de trefwoorden my blog guest. Ondanks dat de site zegt sterk tegen illegale linkbuilding praktijken te zijn... heeft het dus toch een penalty gekregen... Het vermoeden is dat dit komt door de tekst die op de website stond. In de show notes heb ik een screenshot opgenomen van hoe de site haar benefits eerst onder de aandacht bracht. Hierin is de tekst te lezen, build links to your site. Velen denken dat dit de almachtige Google heeft wakker geschud en de tool heeft bewogen om de site een penalty op te leggen. Inmiddels is deze tekst veranderd in, earn links to your site. Ook hiervan heb ik een screenshot in de show notes opgenomen. Verder waren alle externe links ook niet als No-follow gemarkeerd, waardoor die dus konden worden gezien als spamlinks. En als je dat combineert met het feit dat er per dag zo'n 250 artikelen werden gepost, dan kun je je voorstellen dat Google hier haar vraagtekens behaalt. Verder lijkt het er ook op alsof Google op dit moment ontzettend fel is in het aan de virtuele schandpaal nagelen van bekende figuren uit de wereld van internet, blogging en content marketing. Een andere bekende die een penalty aan zijn boek kreeg, was Doc Sheldon. Hij ontving het volgende bericht van Google. Google detected a pattern of unnatural, artificial, deceptive or manipulative outbound links on pages on this site. This may be the result of selling links that pass page rank or participating in link schemes. Doc Sheldon kreeg een site-wide penalty en stuurde een open mail aan Matt Cutts, waarop Matt Cutts antwoordde At Doc Sheldon, what? Aanhalingsteken Best practices for Hispanic social networking Aanhalingsteken sluiten Has to do with an SEO copywriting blog Vraagteken Manual webspam notice was on point Hieruit bleek dat de hele site een penalty kreeg van Google op basis van één link ergens in een blogbericht die als anchor Hispanic data had en die linkte naar een bepaalde externe webpagina over big data zonder deze link no follow te maken. Dit is natuurlijk ridicuul dat je hele site compleet door Google kan worden afgestraft omdat je slechts één, in de ogen van Google, verkeerde outbound link hebt. Ik ben benieuwd hoe lang deze heads nog aanhoudt. Het spreekt voor zich dat ik ook tegen spam ben en dat ik het goed vind dat Google optreedt tegen spammers. Zelf rapporteer ik ook wel eens partijen die op niet toegestaande wijze proberen links naar hun site te krijgen. Afgelopen week kreeg ik er nog eentje van een niet nader te noemen bedrijf. Als ik links naar vier van hun webshops zou opnemen, dan kreeg ik een waardecoupon ten waarde van 40 euro om te besteden in een van die vier webwinkels. Met andere woorden, het bedrijf erachter was dus bereid om 10 euro per link te betalen... Ik heb dat bedrijf een antwoord gestuurd dat ze dit niet moeten doen omdat dit indruist tegen de geldende kwaliteitsrichtlijnen van onder andere Google. Dus ging de mail met alle vier de sites richting Google om te rapporteren dat het moederbedrijf erachter links te kopen. Ook hiervoor geldt ik hou je op de hoogte. Als ik zie dat er iets verandert in de zoekresultaten ten aanzien van de ranking van deze sites, dan krijg je het meteen van me te horen. Afgelopen week had ik het genoeg om een presentatie te mogen geven over social media aan het personeel van twee tandartspraktijken. In die presentatie vertelde ik over de diverse sociale media en de mogelijkheden ervan. Ook belicht ik de risico's van het gebruik ervan. Ik had van tevoren ook de social media profielen van alle genodigden opgezocht en geanalyseerd. Dus als klap op de vuurpijl volgde er ook nog een online reputatiescan... die alle aanwezigen niet zagen aankomen. En er kwamen leuke vragen uit het publiek. Wat me opviel was dat toch privacy de belangrijkste zorg was van de groep. Deze zorg werd nog eens extra onderstreept doordat ik een aantal Facebook profielen had gevonden die geheel open stonden voor de hele wereld... terwijl de eigenaresjes dachten dat ze hun profiel dicht hadden staan. Bij de uitleg over hoe je je Facebook-profiel moet dichtzetten... hing het publiek dan ook aan mijn lippen. Het viel me op dat het gemiddeld relatief jonge publiek... eigenlijk alleen Facebook gebruikte... en verder nagenoeg geen andere sociale media. Zelfs LinkedIn was amper gebruikt. Net als een paar maanden geleden voor een groep ICT's heb ik ook uit de doeken gedaan waarom het zo belangrijk is... om een goede profielfoto te hebben en deze te gebruiken over alle social media... Niemand kwam namelijk op het idee dat een profiel zonder profielfoto van iemand met dezelfde naam als jij, de potentiële recruiters of andere mensen, wellicht ten onrechte kan worden aangezien voor jouw profiel. De meeste Facebook gebruikers vinden het niet wenselijk dat de hele wereld hun tijdlijn, foto's en overige informatie kan inzien omwille van privacyoverwegingen. Daarom is het goed te controleren hoe de instellingen van je Facebook profiel staan en deze naar je eigen wensen aan te passen. Je kunt de instellingen snel en gemakkelijk aanpassen door in zijn browser te surfen naar www.facebook.com/settings. Je kunt er ook komen door rechtsboven in je browser te klikken op het omgekeerde driehoekje en dan instellingen te kiezen. Vervolgens klik je links op privacy en daarmee kom je dan in het scherm privacyinstellingen en privacyfuncties. Daar kun je alle instellingen aanpassen zoals je dat zelf wilt. Het overzicht van de privacyinstellingen vind je ook in de show notes. Soms post ik bewust bepaalde berichten openbaar, maar dan vergeet ik dikwijls om meteen bij de volgende status-update de doelgroep terug te zetten naar vrienden. Daarom ga ik een paar keer per jaar naar de privacy-settings van Facebook en zet ik alle berichten en foto's die ik tot dan toe heb gepost weer naar vrienden om te voorkomen dat de hele wereld ze kan zien. Daarnaast kan het in sommige gevallen vervelend voor je uitpakken als je anderen automatisch toestaat om jou te taggen in foto's. Ik zag trouwens dat ik dat ook aan had staan, dus dat heb ik dan ook maar meteen uitgeschakeld. Zoals je mogelijk weet is ontvangst van GPS signalen in gebouwen vrijwel onmogelijk. Dit komt door een aantal factoren waarvan ik je die hier twee geef. Om te beginnen is het signaal dat afkomstig is van GPS satellieten ontzettend zwak. Het ontvangen van een GPS signaal kun je vergelijken met het spotten van een 25 watt peertje op een afstand van meer dan 15.000 kilometer. Verder houden beton en staalconstructies van gebouwen de signalen tegen. Dus kun je geen smartphone apps maken die gemakkelijk kunnen detecteren dat je bijvoorbeeld een bepaalde winkel binnenloopt. Als je er in die winkel dan iets koopt op basis van een online zoekactie, kan de winkelier nooit achterhalen of jij daar kwam via bijvoorbeeld een advertentie op internet, tenzij dit expliciet wordt gevraagd. Dat is dan ook de reden dat je dikwijls wordt gevraagd hoe je bij een bepaalde winkel terecht bent gekomen. Zo kan een ondernemer achterhalen of zijn of haar internetmarketingactiviteiten zin hebben. Want als veel mensen zeggen dat ze via internet naar de winkel zijn gekomen, dan kan het interessant zijn om nog meer te investeren in internetmarketing. Er is echter tot voor kort geen echte koppeling geweest... tussen de virtuele online wereld van internet... en de offline wereld van de zogenaamde brick-and-mortar bedrijven. Het wel, ik zeg bewust, tot voor kort. Want sinds enige tijd zijn er bepaalde apparaatjes... genaamd beacons of i-beacons die een signaaltje uitzenden dat kan worden opgepikt door smartphones... die in de buurt zijn. Zo kun je dus in een app detecteren of iemand in je winkel is. En als je alles goed instelt, kun je dus ook herleiden... of dit het resultaat is van een online marketingcampagne. Maar het gaat veel verder... Je krijgt ook steeds minder privacy doordat bedrijven het zogenaamde MAC-adres van je telefoon via wifi in de winkel ontvangen en opslaan. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zien hoe vaak je in de winkel komt, welke pad je allemaal doorloopt en zelfs hoe lang je bij bepaalde aanbiedingen blijft staan kijken. Vaak wordt door bedrijven dan het mobiele 3G-signaal verstoord en bieden ze als alternatief een eigen wifi-netwerk aan. Ze kunnen dan namelijk ook nog detecteren of je op internet op zoek gaat naar informatie over het apparaat waar je net stil voor staat. Je ziet het. De technologie ontwikkelt zich heel snel en je hebt steeds minder privacy. Dus denk erom als je de volgende keer bijvoorbeeld een mediamarkt of andere megastore binnenloopt. De kans is groot dat je virtueel in de gaten wordt gehouden vanaf dat je binnenloopt of sterker nog, vanaf het moment dat je op internet op zoek gaat naar iets en je het product vervolgens in de winkel, waar je net bent binnengelopen, afrekent. Maar wat in combinatie met het indoor tracken van de positie van mensen belangrijk is, is de indoor mapping, oftewel de beschikbaarheid van digitale inpandige kaarten. Als die kunnen worden gekoppeld aan navigatiesoftware of andere apps... ...heb je ook op dat front een koppeling van de online wereld naar de fysieke wereld. Indoor mapping is een relatief nieuw speelveld met diverse grote spelers die je waarschijnlijk zo kunt raden. Hieronder vallen TomTom, Bing Local, Yahoo en Google. Maar op Google na werken alle partijen met partners. Zo heeft TomTom op 5 maart 2014 een partnership met het bedrijf Michello aangekondigd. De focus van Michello is gericht op indoor mapping. Bing werkt samen met Nokia... Ondanks dat Nokia grotendeels is overgenomen door Microsoft... ...blijft Hier.com, de cartografieafdeling van Nokia, zelfstandig. Verder werkt ook Yahoo samen met Nokia op het gebied van kaarten en indoor plattegronden. Sinds kort is Yahoo ook een partnership met Yelp aangegaan... ...en zo zie je dat data over lokale bedrijven en hun locatie steeds belangrijker wordt. Sinds 12 december 2013 is Google in Nederland ook begonnen met Indoor Google Maps. Je kunt hier meer lezen op de site van Google Indoor Maps. De titel van deze pagina is... Binnen een kijkje nemen met plattegronden. Deze nieuwe dienst van Google is eind vorig jaar langs me heen gegaan, zonder dat ik het dus in de gaten had. Ik kwam het afgelopen week tegen toen ik mij verder ging verdiepen in indoor mapping en indoor locatiebepaling van mensen en objecten. Je kunt zelf ook een inpandige plattegrond uploaden naar Google Maps, volgens de informatie op de site. Dus heb ik de proef op de som genomen en heb ik inderdaad een officiële plattegrond van een pand, die echt getekend is door een architect, naar Google Maps geüpload in het speciale gedeelte dat daarvoor bestemd is. In de show notes heb ik een screenshot opgenomen van de Google Maps Floorplans waarop je dit kunt zien. Volgens Google kost het minder dan 24 uur om de geüploadde plattegrond te beoordelen. Dat heb ik ook zo ervaren, want binnen 24 uur veranderde de status van nieuwe upload of iets dergelijks in beoordeeld. De kaart wordt echter niet zo snel online vertoond. Hij is in ieder geval nu nog niet online. Ik las ergens op internet dat iemand anders vorig jaar een plattegrond van een winkelcentrum in de Verenigde Staten had geüpload en dat het bij hem vier maanden duurde voor de plattegrond online stand. Dus ik heb geduld. Maar waarom is dit nu belangrijk dat ik het in deze podcast behandel? Nou, als jij een winkel hebt in een winkelcentrum, dus met meerdere winkels onder hetzelfde dak, dan kun je jouw bedrijf nog beter op de online kaart plaatsen door een plattegrond van het hele winkelcentrum te uploaden. En je weet dat de zoekmachines en in het bijzonder Google grote waarde hechten aan betrouwbare informatie over de exacte locatie van bedrijven. Ik verwacht dus dat Google Maps steeds meer indoor kaarten zal krijgen, waardoor je straks dankzij de routebeschrijving op je smartphone vanaf jouw voordeur de kortste weg naar jouw favoriete televisie bij de BCC Media Markt of Zetum wordt geleid. All sponsored by Google Technology. Zoals met alle nieuwe dingen die ik uitprobeer, houd ik je op de hoogte van de voortgang en maak ik meteen melding van eventuele nieuwtjes hierover. Dagelijks spit ik tientallen RSS-fiets door op zoek naar leuke, interessante en educatieve content om met jou te delen, ofwel op de site of in de podcast. Dit houdt in dat ik honderden artikelkoppen snel scan om zo een eerste grove selectie te maken van mogelijk interessante artikelen en blogposts. Natuurlijk is het onmogelijk om alle publicaties te vinden en bij te houden en dus gaat er ook wel eens iets langs me heen. Daarom zoek ik ook af en toe nog eens gewoon ouderwets handmatig op een aantal relevante zoektermen om te zien wat er dan aan zoekresultaten naar boven komt. Want ook Google Alerts en Talkwalker Alerts missen nog wel eens nieuws. Zo kwam ik een leuk artikel tegen op de site van, jawel, RTL Nieuws. Dit artikel van 10 januari dit jaar gaat over de zogenaamde online reputatieverzekering. Hoewel ik dacht aardig goed op de hoogte te zijn van de diverse ontwikkelingen op het gebied van reputatie, reputatiemonitoring en reputatiemanagement, had ik nog nooit van een online reputatieverzekering gehoord. Natuurlijk ken ik wel de real life reputatieverzekering voor bedrijven die te maken krijgen met alle problemen die komen kijken bij het noodgedwongen uit de markt moeten halen van een product of levensmiddelen die door welke oorzaak dan ook in een kwaad daglicht komen te staan of tenminste verdacht lijken. Want in die geval heeft een bedrijf acuut professionele bijstand nodig... voor de communicatie, het plaatsen van advertenties... inregelen van 06 informatielijnen, organiseren van persconferenties... en wat dies meer zij. Dat is een expertise die als bedrijf niet standaard in-house opbouwt... omdat je hoopt dat het nooit voorkomt. Dus huur je daarvoor professionals in... en daarvoor is een algemene reputatieverzekering dan ook bedoeld. Volgens het artikel op RTL Nieuws met de titel... Met je zatte kop op Google verzeker je tegen een slechte reputatie... ...kun je bij verzekeraars als AXA, MMA en Swiss Life in België en Frankrijk... ...al voor een tientje per maand verzekeren van een goede naam op internet. Op de site van AXA België kun je sinds maart 2013... ...onder andere het volgende lezen over Daylife Protect... ...de eerste bescherming tegen ongevallen in het werkelijke en het virtuele leven op de Belgische markt. Met de opkomst van internet krijgen we te maken met een nieuw soort criminaliteit en misbruik. Misbruik van identiteit, problemen bij een online aankoop, kortom je e-reputatie... 98% van de burgers vindt dat internet deel uitmaakt van hun dagelijks leven... maar 90% voelt zich niet veilig wanneer ze surfen. Voor deze steeds nadrukkelijker aanwezige behoefte... biedt Daylife Protect een uniek antwoord op de Belgische markt. e-Protection biedt immers bescherming tegen de gevaren van sociale netwerken en online aankopen. Wanneer meer dan driekwart van de Belgen zich zorgen maakt over hun virtuele leven... stelt AXA een aangepast product voor. Meer dan 90% van onze landgenoten voelt zich bedreigd door het misbruik van identiteit... 42% vreest onaangename verrassingen bij online aankopen en 7 op de 10 maken zich ook zorgen over de aantasting van hun e-reputatie. Deze ongerustheid is meer dan terecht. In 2012 waren er meer dan 1000 gevallen van fraude, 10 keer meer dan in 2011. De dekking e-protection biedt een concrete oplossing in geval van aantasting van de reputatie op het net, misbruik van identiteit, frauduleus gebruik van betaalmiddelen of nog een geschil als gevolg van een online aankoop. AXA heeft een net van juristen die expert zijn in het domein van geschillen op internet. Eerst trachten ze via mediatie bemiddeling een oplossing te bereiken wat efficiënter is voor geschillen op internet. Indien nodig volgt begeleiding in gerechtelijke stappen en vergoeding. Indien de reputatie wordt aangetast, is AXA zich ervan bewust klanten niet alleen een financiële vergoeding willen, maar ook vooral dat hun reputatie en die van hun gezin niet langer aangetast is. Daarvoor heeft AXA zich verbonden met firma's gespecialiseerd in het opkuisen en verdringen van informatie die de reputatie schenden. De klanten van Daylife Protect worden begeleid tot het geschil is opgelost. Op YouTube dacht ik er ook een filmpje over ontdekt te hebben, maar die was helaas weer offline gehaald. Om een idee te geven van wat er wordt gedekt door de e-protection optie van de Daylife Protect polis van AXA, heb ik de opzomming van AXA overgenomen van hun website. Als eerste, aantasting e-reputatie, het verspreiden van schadelijke informatie op het internet in de zin van inbreuk op uw privéleven en uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming. Als tweede identiteitsdiefstal. Niet toegestaan gebruik van uw identificatiegegevens. Als derde, Frauduleus gebruik van betaalmiddelen. Een derde gebruikt uw bunkgegevens en verwerft ermee goederen en of diensten in uw naam. Als vierde, geschil met een e-handelaar over de aankoop van een roerend lichamelijk goed, onvolledig of gebrekkige levering, levering niet conform het effectief gekochte roerende lichamelijke goed. En als laatste, geschil met een e-handelaar over de aankoop van een dienst. De uitgevoerde prestatie komt niet overeen met de aanbieding online. Wat opvalt is de tekst die gaat over de kosten die worden vergoed. Daar vind je onder andere de omschrijving De betaling van de onkosten van een specialist voor het opruimen of verdringen van informatie op het internet bij aantasting van uw e-reputatie. Op VIEF.be las ik hierover ook nog een citaat van een woordvoerder van de AXA. De belediging of andere schadelijke boodschappen echt verwijderen van het internet kan niet, zegt Cornel Warloop, de woordvoerder van AXA in het Nieuwsblad. Maar wij werken wel samen met gespecialiseerde bedrijven die ervoor kunnen zorgen dat de bewuste gegevens bij zoekopdrachten automatisch naar achter worden geduwd, zodat bijna niemand nog die berichten leest. Dit houdt dus in dat als het AXA niet lukt om de bron van de kwade online berichtgeving te overtuigen om de inhoud te verwijderen, zij een specialist zal inhuren om positieve content over de desbetreffende persoon te publiceren en deze content hoger te laten scoren om zo de negatieve content naar de achtergrond te dringen. Ik ben geen doemdenker, maar in de show notes heb ik een YouTube video van afgelopen week opgenomen waarin een Amerikaanse dame in het nieuws komt nadat ze ontdekte dat haar foto online werd gebruikt in advertenties voor prostitutie. In zo'n geval ben je dan volgens mij heel blij als je wel een dergelijke verzekeringspolis hebt afgesloten. Het blijkt dat de foto van deze dame afkomstig is van haar Facebook profiel. Reden te meer om de privacy instellingen van je Facebook pagina nog eens te controleren zoals ik aan het begin van deze podcast al vertelde. Maar goed... Iedereen weet dat Google het, overigens terecht, steeds moeilijker maakt om de zoekresultaten te manipuleren en je eigenlijk alleen nog maar met unieke, relevante en interessante content kunt scoren, vermits deze ook nog eens daadwerkelijk wordt gelezen. Vanuit mijn ervaring met content marketing en de tijd die het kost om relevante, unieke en goede content te produceren, vraag ik me af hoe AXA dit denkt te doen en hoeveel werk ze kunnen doen voor iemand voor zo'n 10 euro per maand om de getroffen persoon weer in een positief daglicht te plaatsen. Ik heb begrepen dat de Nederlandse verzekeraars hier wel over hebben nagedacht, maar dat ze nog niet overwegen om überhaupt een dergelijke verzekering in het leven te roepen. En wat vind jij? Hoe denk jij hierover? Zou jij een online reputatieverzekering afsluiten? Of ben je inmiddels zeker genoeg van jouw contentmarketingkwaliteiten en neem je in zo'n geval liever zelf het heft in eigen handen? Laat het me weten onderaan de transcriptie van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl En met dit topic over de online reputatieverzekering kom ik dan vandaag weer aan het einde van deze podcast. Ik hoop dat je er weer iets van hebt opgestoken en dat je ook deze keer weer tot het eind hebt geluisterd. Wil je nog beter op de hoogte blijven van alle posts of met me in contact komen? Tweet dan naar reputatiecoach 1 Natuurlijk stel ik een tweet met daarin kort wat je van de podcast vindt ook enorm op prijs. Als je de podcast leuk vindt en je hebt inderdaad wat van alle informatie die ik met je deel. Help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Surf dan naar iTunes of Stitcher. Geef de podcast een sterrenbeoordeling en geef ook je reactie. Door de podcast te beoordelen op iTunes en of Stitcher, breng je de podcast ook onder de aandacht van een brede publiek. Je kunt me verder helpen door de podcast aan te bevelen bij vrienden en collega's waarvan je denkt dat ze er een voordeel mee kunnen doen, of door over te tweeten op Twitter, de site op, of de podcast te liken en te delen op Facebook, of een plus 1 te geven op Google+. En vergeet niet, ik ben hier om jou te helpen. Als je een vraag hebt.